DVM in 2010 al 20 jaar live. CTM met, met nu de nacht. It it Let it go.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 So because of you, I never saw it coming and I know it's.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 Hij was een man wiens leven nu al was bepaald En van al zijn jongens dromen Was alleen het oud worden gehaald Oh, oh, oh rustig ademhalen Besluit. Noem het dapper, noem het vluchten, maar ik knijp het eruit Nu een week geleden en hier zat hij dan maar weer met meer vrijheid dan een lief was. En nou wist hij het niet meer. Herman leeft wel honderd keer de groot. Staat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 I'm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 tell you something. Oh,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 Do, do, Al, al, al 20 jaar live in Zandvoort. En jij bent erbij. Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobra. Want ik heb niet kan lezen. Ik heb een